Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Bij een garagebedrijf in Rotterdam is een grote brand uitgebroken. Twee mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de gewonden is een brandweerman. Hij raakte gewond toen er iets explodeerde. Het bedrijf ligt in de wijk Ommoord. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam is het een behoorlijke uitdaging... om de brand te blussen en is het vuur inmiddels overgeslagen... naar een naastgelegen pand. Bij de brand komt veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. In Friesenveen bij Almelo is vanochtend een jager bij een schietincident om het leven gekomen. De man van 72 was met een andere jager op pad gegaan. Die tweede jager is door de politie voor verhoor meegenomen naar het bureau. De politie wil weten welke rol hij bij het incident heeft gespeeld. RTV Oost heeft getuigen gesproken die zeggen dat het geweer van een van de twee mannen is afgegaan in hun auto. De politie heeft die lezing niet bevestigd. De politie pleit voor betere bescherming van agenten die tijdens hun werk geweld hebben gebruikt. Ze zouden een aparte status in de wet moeten krijgen, met een lagere maximumstraf. Daarmee steunt de politie een kabinetsplan hierover. Nu wordt een agent die betrokken is geweest bij geweld met een dodelijke afloop vaak vervolgd voor doodslag. En daar staat maximaal 15 jaar cel op. Met een nieuwe bepaling in de wet wil het kabinet dat politiegeweld anders wordt beoordeeld. Zodat de maximale celstraf voor agenten drie jaar wordt. De vergoeding die huishoudens en bedrijven krijgen als ze zelf groene energie opwekken met zonnepanelen gaat vanaf 2020 omlaag. Met die nieuwe subsidieregeling duurt het gemiddeld zeven jaar voor de gemaakte investeringen zijn terugverdiend. Zo schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Mensen die groene energie opwekken maar niet zelf gebruiken krijgen daar geld voor... Dat blijft ook zo in de nieuwe regeling, maar het kabinet verlaagt die vergoeding... omdat het anders te veel geld kost door de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland. Het weer nog vanuit het Zuidwesten breekt... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 See myself coming I just wanna feel Real love Feel the home that I live in Cause I got too much life Het is wel een beetje een raar gevoel hoor. Wij doen dit jaar niet mee. Nee, we zijn niet aanwezig bij het WK voetbal. Maar dat is wel afgelopen donderdag gestart. Donderdagmiddag met een geweldige openingsspectakel Met onder meer deze Robbie Williams. Je hem met de single Feel. Ik zal het begin van de aflevering van Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan en ik zeggen goedemiddag luisteraars en welkom. En Albert-Jan ook welkom. Goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers niet te vergeten. Ja, drie uur lang, de komende drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. We hebben een overvolle agenda vandaag. Nou ja, natuurlijk zoals je al zegt, het WK voetbal is begonnen. Dus met een scheef oog zullen we er ook naar kijken. We hebben zojuist Australië zien verliezen op een ongelukkige manier van Frankrijk. Eindstand 2 tegen 1, uiteraard voor Frankrijk. Drie uur krijgen we Argentinië, IJsland. En dan krijgen we om zes uur, even kijken, Peru tegen Denemarken. Met een linksoog kijken wij natuurlijk ook naar die wedstrijden. Uh, verder uh, uh, in, in, op uh, Le Mans. De 24 uur van Le Mans die begint om drie uur vanmiddag. En er zijn acht Nederlanders die daaraan deelnemen. En daar komen we dus natuurlijk straks ook even op terug. Uh, terug naar onze uh, standaard agenda En allereerst gaan we rond de klok van kwart over vier even schakelen... met Jan van der Leden, de voorzitter van SV Zandvoort. Kwart over twee... Kwart over twee, wat zei ik? Kwart over vier. Oh nee, kwart over twee. Kwart over twee met Jan van der Leden, voorzitter van SV Zandvoort. Want niet alleen het eerste van Zandvoort is, kamp, is, is kampioen geworden. Maar het tweede kan ook nog kampioen worden vandaag. In de uitwedstrijd tegen HCSZ, en dat is Den Helder. Kwart over twee gaan we schakelen met Jan van der Leden. Uh, natuurlijk rond de klok van half vier de vaste item: het evenementenoverzicht. En er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Wat dacht u van? Cycling Zandvoort. Dit weekend op circuit Zandvoort. Honderden fietsen over het circuit Zandvoort. Half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Blijft het zo, wordt het mooier. U hoort het allemaal om half drie. Het dieren van de week is dezelfde als vorige week om half vijf. En we, Daan is momenteel nog steeds in het dierendhuis. En het wordt ook tijd dat Daan een thuis gaat vinden. Het gedicht van de week wordt een beetje een, een verrassing... want uh, ja, ik was de redactie aan het doen voor dit programma... en ik kwam steeds de naam Marco Termes tegen. Steeds maar weer. Met hè? een, gedicht, uh, met een uh, bevrijdingsgedicht... Uh, met een nieuwe present, boekpresentatie. En uh, toen dachten wij van... nou, weet je wat, Marco, kom het zelf maar vertellen. Dus uh, tussen vier en vijf is hij weer bij ons te gast. Marco Termes. En uh, het gaat voornamelijk over zijn boekpresentatie volgende de week. Uh, goed, Marco Temes, uh, wat hebben we verder gedicht van de week? Zandvoorts nieuws in het kort. Pit Report om kwart over vier ontbreekt natuurlijk ook niet. Na alle negatieve kritieken die uh, Max Verstappen in de aanloop... van de Formule 1 race in Canada kreeg... zijn er nu alleen maar lovende reacties. Daarover meer rond de klok van kwart over vier... tijdens uh, Pit Report... 24 voor uur van Le Mans, had ik al gezegd, die begint om 3 uur... met 8 Nederlanders die daaraan deelnemen. WK-voetbal op de achtergrond. Sportkort hebben we natuurlijk ook nog. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben niet alleen de 24 uur van Le Mans... maar ook 24 uur fietsen. Cycling Zandvoort op het circuit Zandvoort. En als je dat wilt volgen, dat kan je via de ZFM-app... Klik even in het menu op uh, webcam-circuit en kijk mee live op het circuit Zandvoort. In bij CFM. Vandaag weer eens langsgekomen op de zaterdagmiddag. Je hoorde de single van Omi en de cheerleader. Ja, vandaag kunnen ze kampioen worden. We hebben het over voor 2. HCSC is vandaag de tegenstander daarin, Den Helder. En of ze die wedstrijd gewonnen hebben, dat hoorde ze zo dadelijk. Hey. I'm losing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 Oh, oh. and it's not a. Een leuk heet, hij heeft van alweer een paar maanden geleden, hij is dus van Seth en Marion Morris. Jorde de middel. Om 12 uur is begonnen een belangrijke wedstrijd voor SV Zandvoort 2 in Den Helder tegen HCSC 2. En aan de telefoon hebben we de voorzitter van SV Zandvoort, goedemiddag Jan van der Leden, welkom. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, ja we zijn natuurlijk heel benieuwd van hoe is die wedstrijd afgelopen, want hij zou ten einde moeten zijn. Op dit moment staat het 1-1, we zijn net van Lengen, uh, de krant gaat toe aan twee kanten, maar uh, het is heel spannend. Bij Zandvoort zijn twee rode kaders gevallen, eigenlijk een beetje, één is zeker helemaal onterecht. Kevin was wel terecht. maar uh, dit is, dit is het is eigenlijk niet goed spannend. Oké, okay, is het ook echt zo dat het uh, verdiend is dat het op dit moment gelijk staat, bij de, bij de ploeg even sterk uh, Jan? Ik, ik versta er helemaal niks van. Zijn beide ploeg even sterk? Eigenlijk, ik denk dat wij iets sterker zijn. Ondanks dat we met negen man hebben, zijn, zijn we toch ietsje sterker, maar uh, hij wil gewoon niet vallen. Oké, okay, momenteel, uh, ja, momenteel de verlenging, hoe lang uh, duurt de verlenging nog? Uh, er zijn een paar blessuregevallen gevallen geweest, dus vijf minuten in de eerste helft van de verlenging en dan krijgen we nog hier uh, van de tweede verlenging. Oké, okay, weet je wat we doen? We komen straks bij je terug, Jan, als je het goed vindt. Ja, is, is uitstekend. En dan uh, horen we graag van hoe de wedstrijd uh, verlopen is. Dankjewel voor dit moment. Jan van der Leden vanuit Den Helder. Jawel. Nou, dan gaan we maar voetbalieten draaien. Ik, ik, we zijn naar het voetballen gegaan, naar het voetballen gegaan. En ik ga zitten waar ik woon. Ik, ik, ik ga zitten waar ik woon. Ik, ik ga zitten waar ik woon. Ik, ik ga zitten waar ik, ik, ik, zitten waar ik En ik zag in het stadion een dikke man, een dikke man die zei... We hebben voor de kampioen zijn de dikke mond. We hebben voor de kampioen zijn de dikke mond. Een dikke dikke man, een dikke dikke man. Jij ja, die kan er wel van. Jij ja, die kan er wel van, jij ja, die kan er wel van. Ja, ja, en ik zag in het stadion een schique weer. Een hele schikke weer. Wat verter je wat een doelpunt, zei die chique heer. Wat verter je wat een doelpunt, zei die chique heer. En me worden kampioen, zei de dikke man. En me worden kampioen, zei de dikke man. Een dikke, dikke man, een dikke, dikke man. Ja, die kan er wel wat van. Ja, die kan er wel wat van. Ja, die kan er wel wat van. En ik zag in het stadion een man met borst. Een man met warme borst. Warme wors, warme wors, zei de man met wors. Warme wors, warme wors, zei de man met wors. Wat vertuig je wat een doelpunt, zei de zieke heer. Wat vertuig je wat een doelpunt, zei de zieke heer. En we worden kampioen, zei de dikke man. En we worden kampioen, zei de dikke man. Een dikke, dikke man, een dikke, dikke man. Ja, die kan daar wel wat van. Ja, die kan er wel wat van, ja, die kan er wel wat van. En ik zag eerst naar jullie een mooie meid, een hele mooie meid. En zal ik jou eens even lekker zijn, de mooie meid? Zal ik jou eens even lekker zijn, de mooie pijn? Warme wos, warme worst? zei de man met wos. worst? wos, warme wos, zei de man met wos. Wat verter je wat een doelpunt, zijn de zieke heer. Wat verter je wat een doelpunt, zei de zieke heer. En we voor de kampioen, zijn de dikke man. En we voor de kampioen, zijn de dikke man. Maar een dikke, dikke man, een dikke, dikke man. Jij ja, die kan er wel wat van. Jij ja, die kan er wel wat van, jij ja, die kan er wel wat van. Ja, en ik zag in een stadion een dominee, een dominee die zei: Het zal me zo een zorg wezen, zei de dominee. Het zal me zo een zorg wezen, zijn de dominee. Zal ik jou eens even lekker zijn de mooie meid? Zal ik jou eens even lekker zijn de mooie meid? Warme worst, warme worst, zijn de man met worst. Warme worst, warme worst, zijn de man met worst. Wat voor dier bij de doelpunt, zei de zieke heer. Wat voor dier bij de doelpunt, zei de zieke heer. En we worden kampioen, zei de dikke man. En we de kampioen, zei de dikke man. Ja, een dikke, dikke man. Een dikke, dikke man. Ja, ja en het kan vandaag gebeuren hè, voor uh, SV zal voor twee kampioen worden. Vandaag daar uh, op het uh, Sportpark de Dogger in uh, Den Helder. En vandaag even deze gedraaid van uh, André van Duin en het voetbalstadion. Straks meer over het voetbal met uh, Jan van der Leden. Maar eerst nog even lekkere muziek, zo op de zaterdagmiddag. Wat dacht je van deze? Hier is Blurred Lines van Robin Tick. To you, but you're in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 Do it like it hurt, like it hurt, but you don't like work, hey, hey, hey, hey, baby, can you breathe, I got this from you. niet het plaatje van het betere jatwerk. Volgens mij wel. Je hoorde de ziel van Robbie Pick. Ook een plaatje die we al een hele tijd niet meer gehoord hadden. Dus weer gedraaid zo bij Sanford op zaterdag. Je hoorde de Blurred Lines... Ja, straks weer meer over de voetbalwedstrijd. Spannend daar in Den Helder. HCSC 2 speelt vandaag tegen SW Zandvoort 2. En wij kunnen kampioen worden. Maar het staat 1-1 en ze zijn op dit moment daar aan het vullingen. Dan nu tijd voor het Zandvoortse nieuws in het kort. Allereerst even het tennisbericht nog van vorige week zondag. Want Lexens Tennis Club Zandvoort is afgelopen zondag in Den Haag landskampioen tennis geworden in de finale van de eredivisie gemengd. Zondag, de sterkste competitie van de KNLTB werd met 4-2 van Naaldwijk gewonnen. De dames- en heren singles gingen, uh, werden gebroedelijk uh, gedeeld... waarna uh, de dubbels moesten de doorslag gaan geven, zoals zo vaak het geval. Kirine Lemane en Danielle Harmsen waren te sterk voor Mardesa Gronet 6-4, 6-2. Het Zandvoorts herendubbels kot Griekspoor Jannik Mertens moesten het toen doen. Westerhof, Arco Zoutendijk wonnen de eerste set met 6-3. Het Zandvoorts duo won de tweede set met 6-2, waarna het dubbel door Naadwijk opgegeven werd. Zandvoort had met een 4-2 deze finale gewonnen en is na de eerste keer in 2015 wederom landskampioen. Het mag nu volgend jaar wederom het finale weekend van de KNLTB-eredivisie gemengd zondag organiseren. Afgelopen woensdag veel vlaggen in top met daaraan schooltassen. En afgelopen woensdag kwam er dan een einde aan een zenuwslopende periode... voor de vierde leerlingen van de Wim-Gert-Bach-college. De uitslag van de eindexamens werd namelijk toen bekendgemaakt. En zoals te doen gebruikelijk gingen de docenten bij de geslaagden langs... om ze, om ze dit mooie nieuwe persoonlijk, nieuws persoonlijk te komen vertellen. Gewapend met een roos en een cijferlijst. De eersten die dit hoorden waren de tweeling Fleur en Lotte Paardenkoper. Docenten Jan Boelen en Jana Vermeulen brachten het goede nieuws. Feest dus, want beide zussen waren geslaagd... en konden nu een feest gaan vieren... en genieten van een welverdiende vakantie. Helaas, niet iedereen is in één keer geslaagd. Een aantal leerlingen zal via een herk alsnog een kans krijgen. Burgemeester Nick Meijer van Zandvoort heeft afgelopen woensdag... per direct een bedrijfsplant aan de boulevard Bernard gesloten... omdat daar onlangs een hennepkwekerij in werd aangetroffen. Er stonden ruim 1600 planten op kweek. De kwekerij werd vorige week vrijdag afgelopen vrijdag voor een week, door de politie aangetroffen. Er zijn vijf verdachten uit Wormerveer in Zaandam gearresteerd. Het pand blijft voor onbepaalde tijd dicht. Tot zover het Sanford's nieuws, ook na te lezen op de ZFM app. En mocht je nog niet hebben, is gratis te downloaden. Playstore, Appstore en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford Is hier Hey Soul Sister. aankomt gaat goed met train. Ja, ze met de single: Hey Soul Sister. Het is bijna half drie tijd voor het weer voor de komende dagen. Hier is op het Jan. Het was vandaag aanvankelijk bewolkt, maar zeker vanmiddag zal de zon schijnen. Lokaal is een bui mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 19. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Lokaal is een bui mogelijk en het koelt af naar 13 graden. Morgen verandert er heel weinig. In de ochtend is het bewolkt, maar morgenmiddags schijnt ook geregeld de zon. Hier en daar is weer een bui mogelijk, maar over het algemeen is en blijft het droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 18 en er waait een matige en een zee vrij krachtige west tot zuidwestenwind. En ook morgen schijnt geregeld de zon, maar zeker maandag is er nog kans om een enkele buien... De temperatuur gaat langzaam weer omhoog en stijgt naar een graad of 20 op maandag naar een graad of 22 op de woensdag. Al dus Rico Schreuder. Nou, best wel redelijk weer de komende dagen. Wil je het weer blijven volgen ga je naar www.meteo of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Dat was het weer. Ziet dan En hier is Toto.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 Een echte klassieker he, van uh, Toto en Afrika uit de jaren 80. Ondertussen zitten wij te kijken naar uh, de live bellen... van de pitcam van het uh, circuit Zandvoort. Daar is op te zien de 24 uur niet van Le Mans. Nee, dan moet je wel op een andere webcam zijn. Maar wel de 24 uur uh, cycling... Die daar op dit moment uh, plaatsvindt. En wat mij opvalt, uh, Albert Jan, dat er een behoorlijk windje staat op dit moment. Pittig. Pittig, pittig het, fietsen. Op het, het rechterstuk uh, voor de tribune hebben ze een wind mee. Maar dan, uh, dan begint het toch weer uh, aardig te klimmen en uh, behoorlijk te waaien. Gelukkig uh, mag je afwisselen, hoef je niet uh, 24 uur achter elkaar. Hè? Dat zou een beetje te gek zijn. Dat zou te gek zijn. Zo dadelijk gaan we het weer hebben over voetbal met Jan van der Leyen. De kampioenswedstrijd van Zand voor 2. It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 Don't you let me down? Don't you let me down? Uh -huh. Cause I. Baby, I be by side your body reminds me that I want you Wat een leuke nieuwe single deze van Emma Bill. De dame uit België. Ze heeft een nieuwe hit met deze single Cut Me Loose. Inmiddels 8 uh, minuten over half 3, tijd om te schakelen met uh, Den Helder. We gaan naar Sportpark De Logger, daar is, uh, of De Dogger moet ik zeggen, daar is uh, aanwezig Jan van der Leden. De kampioenswedstrijd van voor 2. En kunnen we jou feliciteren Jan, of niet? Nee, nog niet, nog niet. Het is, moet ik eerlijk zeggen, bloedtollig spannend. Het is, de kramp slaat over de neer toe. Onze jongens die hier met uh, negen man spelen, hebben het bijna een uur lang hebben keurig gedaan. Voorbouw. Ze gaan gewoon door. Uh, het is nog één minuut officiële speeltijd en ja, eigenlijk zijn er hele kleine kansjes over de weer. HTC uh, heeft een beetje windvoordeel, dus een klein veldoverwis. Onze, onze jongens, in het nieuwste geval uh, Novel, die is een lekker fel, maar ik denk dat onze ik denk dat onze gemiddelde leeftijd uh, 22 jaar is, tegen uh, ja, de jaren 26 jaar. Een nu van Philip. Wordt hoog ingebracht. Uh, Roxy aan de bal. Wordt volledig op zijn uitgebreken. Een uitval nu van ACSC. Maar Arnold werd goed. Uitbal. Roxy houdt hem binnen, Roxy houdt hem binnen. Hij afstand van de Kom niks van terug. Oké Jan, uh, ja, we, we, zitten, we zitten in de verlenging. Het is toch de tweede verlenging waar we nu over spreken? Ik dacht eigenlijk het eindsignaal, maar hij vliegt weer voor een krankgeval. Dus er uh, ligt er weer eentje op de nu bij ons. In dit geval Roxy. En de officiële speeltijd is gespreken, uh, dus ik denk dat het gewoon wachten is op het uh, sluitsignaal en daar gaat de strafschoppen mee. Oké, okay, ja, dan word je nooit vrolijk van, de strafschoppen. Nee, dat zou... Uh... Ja, dit wordt dat is een loterij natuurlijk. De, de achterbal moet overgenomen worden, de scheidsrechter is wel een Piet Lutper, moet ik eerlijk zeggen. En dat het echt dag is uitgedrukt. Oké, okay. nou de, we gaan op uh, naar de strafschoppen en daar komen we zo meteen uh, weer uh, bij terug Jan. Dankjewel voor ja, dit moment. is goed, is goed, is goed. goed. Oh, Oké, okay, tot goed. straks. Dat was Jan van der Leden. Spannend dus daarin uh, Den Helder. We, we zijn nog geen kampioen, maar we zijn hard onderweg, zo dadelijk de strafschoppen. No, por, por, i, bel, no, per anto,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 We moesten er een hele grote stoflaag van afhalen, maar die heb je wel zo in dit van vele jaren geleden die weer eens leuk is om te draaien. Deze van Juanes en La Camisa Negra. Het wordt spannend, Albert Jong krijgt een beetje een rood hoofd op dit moment, want nog een kwartier te gaan. En dan hebben we 24 uur van Le Mans met uiteraard een Sanford Stintje daarbij. Ja tuurlijk, uh, vandaag uh, om drie uur wordt de 86e editie van de 24 uur van Le Mans uh, gestart. En er staan in totaal acht Nederlanders aan de start. Een unicum in de vier verschillende klasses. Allereerst natuurlijk de LMP 1-klasse. Dat is laten we zeggen de hoofdklasse, om het zo maar eens te zeggen, van de vier klasses. Daar vinden we terug Renger van der Zanden. En die rijdt met een Dragon Speed. Dan gaan we naar de LMP2. Nou daar komen we Ate de Jong tegen. Het is voor hem een primeur. En hij rijdt in het team met nummer 25 Algarve. En Taxion King. Uh, dan gaan we naar de LMGTE Pro. Daar vinden we terug Nicky Katzburg met een BMW de m Tech Nummertje 81. En tot slot Jeroen Blekemolen in de, als deelnemende LMGTE Amateurs. De Keating Motorsports. Jeroen Blekenmolen, Ben Keating en Luca Stolz met rugnummer 85. Maar er zal natuurlijk veel uh, uh, ogen gericht zijn op Racing Team Nederland met de welbekende Jan Lammers achter het stuur. Dit is een 24e Le Mans. En dus dat zegt iets. En je ziet ook, Nicky Katzburg was er bij de presentatie destijds in maart ook bij. Ik vermoed dat Jan Lammers uh, na deze 24ste Lomaal die, die gaat rijden er ook een, een punt aan achter gaat zetten. Mooi hè, maar... 24 e van uh, 24 uur. Ja, maar nog even afmaken. Frits van Eert natuurlijk, Guido van der Garde en Jan Lammers in de Racing Team Nederland. In een Dallara uh, uh, uh, nummertje uh, 29. Dus dat wordt, uh, dat wordt wat. Uh, Guido van der Garde zal volgens mij als eerste van start gaan om drie uur. En wij houden natuurlijk alles voor u op de hoogte. Was Hoping Tung er niet bij? Jazeker, Hoping. Oh, God, die ben ik niet helemaal mee. Ja, ik die vergeten. Ben helemaal die vergeten? Vorig, die was vorig jaar tweede in Overall. Om het zo maar eens te zeggen. Maar waar heb ik hem dan uh, gemist? Dan gaan we even kijken. Hoping Tung, die rijdt even kijken: Hoping Tung. Ja, Jackie Chan uh, racing. Heel goed, uh, Harms. Uh, dat nummertje 38, Hoping Tung met Gabriel Aubry en Stephanie Richemili. Die, zijn, die werden tweede overall, omdat in de, de hoofdklasse, om het zo maar zeggen, deelnemers in de LMP1-klasse LNP, allemaal uitvallers hadden. Waardoor zij als de tweede konden worden afgevlacht. Maar goed, we hebben in de, in de hoofdklasse de re, twee rebellions. Eh, naast natuurlijk de Dragon Speed met Renger van der Zanden, SMP Racing, Toyota en. Eh, ja, dat, wordt, dat belooft wat. Om drie uur gaat hij van start... en uh, we hopen dat uh, ook Racing Team Holland zijn auto weet heel te houden. Ze starten trouwens als, dan moet ik even kijken... vanaf de dertiende startpositie uh, in de lmp 2 klasse Vorig jaar we zijn ze ongeveer tiende geëindigd volgens mij. Dus uh, hopelijk dat ze dit uh, kunnen evenaren dit jaar dan wel verbeteren. We houden het u op de hoogte. Zo is het twee uur lang in ieder geval. Ja, ja de eerste twee uur. En <lacht> hier is Teddy Yankee. Ja, we gaan weer meteen over naar Den Helder, want de spannende wedstrijd is aan de gang. HCSC 2 tegen SV voor 2. De kampioenswedstrijd, hoe is het met de penalties daar, Jan? Nou, de eerste net genomen, de HCSC, en Arnold jong stond op een geweldige manier de eerste penalty. Nu zijn wij weer aan de beurt voor de penalty, de heer, onze eerste. Uh, Roxy gaat nemen. Roxy Groot op de keeper. Het is, het is ongelooflijk, spannend. Doxy. Doxy aanloop. Yes. Ja, Roxy. Roxy's aanloopt. Nog een! Yes! Nou, dus we staan eindelijk op. <laughs> nog een paar hoor. Dus wat dat betreft. Nog een paar te gaan, uh, Jan. <laughs> ja. <totraan> Totaal vijf, hè, Max? Totaal vijf. Ja. Tot, tenminste. Als wij er uh, twee voor staan. No zij aan de twee voor, dan is de afgelopen. Ja. Maar... Hoe lang hebben ze met negen man op het veld gestaan? Lang? Wat zeg je? T oh, je had twee rode kaarten tussendoor. Uh, hoe ja. lang, he heeft Zandvoort lang met negen man moeten spelen? Ja. Oké. Okay. HCRC scoort. Dus de sta stand is weer gelijk. Wij hebben, uh, ik denk, het 20 minuten in de tweede helft met uh, negen man gespeeld. En de verlenging natuurlijk. Maar uh, ik moet zeggen, compliment voor de jongens hoor. Ze hebben het ongelooflijk goed gedaan. Ja, het feit dat ze er verlenging uit hebben weten te halen met z'n negenen. Ja. En Patrick van Noord, die... ...tijd uh, niet gevoetbald, maar die jongen heeft zo'n ongelofelijke conditie. Die heeft zo goed gevoetbald. En hebben nog een beetje post. Die was geweldig. Paul van Noord gaat nu onze tweede strafgoed nemen. Hij neemt de aanloop. Toppunt. We gaan weer voor. Yes. Dus, nou... Arnold gaat weer naar, naar z'n toe. Maar. Uh, in de tweede helft van die verlenging. Zeg, iedereen viel om de halfklap meer. Het voetbal was niet mooi meer. Dat was echt jammer. Het, was, uh, het duurt allemaal even hoor. Ja je nee. Om rustig naar de bal toe. En... De spanning is ook in de studio te snijden langzamerhand. <laughs> ja. ACSC <laughs> neemt uh, de aanloop. Arnold staat met zijn armen klaar, armen wijd. En hij gaat er ook in de geval. Nou, als we nu nog even doorgaan. wat? zijn wat, wat, wat, voor, dat is, dat is mooi. Wat degene die vandaag wint, promoveert hij of blijft hij in dezelfde ja, klas? Die, die promoveert hij nu naar de tweede reserve, tweede klasse. Okay. De man of de man of the match, wedstrijd, om het zo zeggen, man of de match. Patrick van Noord gaat nu de penalty nemen. Keeper loopt terug naar school. Een beetje psychologische oorlogvoering. Patrick neemt zijn aanloop. Toppert! Ja, ja, ja. Yes! We staan weer vol. Zijn er veel Zandvoorters, uh... Jan, Wat zeg je? Zijn er veel Zandvoorters meegekomen? Mee nou, we zaten toch met de bus vol. En <laughs> Ik uh, denk dat morgen vijftien die met de auto is gekomen. Dus, dus het is uh, echt wel leuk. een bezet. En gigantisch veel jeugd van uh, HCSC natuurlijk. Ja. Zo, die die zorgt voor een hoop erbij. Ze staan nu allemaal achter Arnold Jonge Jong. Maar die is zo stoisch zijn. Prachtig. Aanloop. Over! Over! Over! over. <laughs> ja, dat is twee mis. Goh, wat sneu! Ja, wat vervelend nou! <laughs> Wat vervelend nou, hè Jan. <laughs> ja. <Oorlog. laughs> Ik neem nog een slokje van mijn bier. Man. Uh, Daan Giel gaat nu de strafschop van ons nemen. Deze de Winnen, het toch? Ja, Dit is de winnaar als Daan hem scoort, zijn hem. De keeper is uh, allemaal rondjes aan het lopen en gek aan het doen om Daan uit zijn spel te halen. Bijna, laatste, gek, maar gedaan, laten we niet kijk maar... Doe punt, ja! Hey, hey, hey, hey, gefeliciteerd! Grandioos, Jan. We hebben gewonnen, hoor. Gefeliciteerd. Wat zeg je? Gefeliciteerd, Jan. Ja, dank je. En uiteraard de hele ploeg van uh, Stans voor 2 kampioen geworden. En terecht, hè? Ga lekker vieren. Ja, hij, bedankt. hij, hij gaat vieren. <laughs> Dankjewel. Hoor nou, Jan, Jan. Jan is weg. Dag Jan. Dat was, was gezellig. Jan van de Leden vanuit Den Helder. We hebben hem live meegenomen. Hè? De kampioenswedstrijd van Zandvoort 2. We zijn kampioen, Albert Jan. Ja, niet alleen het eerste, maar nu ook het tweede. Nu ook het tweede. Dat gaat lekker zo. Het is dus een, een, een gelukkige voorzitter, kan ik wel zeggen. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus die heeft het helemaal naast gezien, daar in Den Helder. En er wordt een feest gevierd. Met een bus daar naartoe en er nog iets van 15 auto's, dus uh, nou, nou, er zijn heel veel soforts uh, daarheen gegaan naar uh, Den Helder vandaag. ACC die heeft uiteindelijk verloren, dus de penalties uh, die hebben het uh, bepaald. En uh, SV Salford 2 is ook kampioen geworden. En dat vinden we uiteraard heel fijn. Zometeen het uh, volgende uur. Wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Oh, zoveel kom ik straks weer op terug. Oké, okay, dan hoor ik het, <laughs> uh, het zo meteen uh, wel van je. Ja. Maar eerst gaan we nog even één plaat draaien. Tot aan het nieuws en weer uh, van drie uur. En daarna zijn we er nog uh, uiteraard twee uur lang. Tot zo. Uh, can I talk to you for a minute?